Opnieuw zit er een containerschip in de problemen. Deze keer is het mis ten noorden van Ameland. Het 170 meter lange schip de Baltic Turn is daar vijf containers kwijtgeraakt. In drie ervan zitten spullen. In één zit het brandbare spul Asseton. De kustwacht zoekt met een vliegtuig naar de plek waar de containers drijven... en waarschuwt andere schepen om uit de buurt te blijven. Een ander schip dat gisteravond stuurloos raakte bij Vlieland... wordt ook in de gaten gehouden. Een sleepboot wacht daar tot het wat minder hard waait... en sleept het dan mee naar de door de coronapandemie is er wereldwijd veel meer onderdrukking, zegt Amnesty International. In Noord-Afrika en het Midden-Oosten werden wetten ingevoerd die het strafbaar maken om kritiek te hebben op de corona-aanpak. En in China moesten bloggers die kritiek hadden de gevangenis in. Artsen moeten stoppen met het inzetten van kinderen als tolk, vinden verschillende artsen en mensenrechtenclubs. Nu gebeurt dat vaak. Dat iemand die geen Nederlands kan zijn zoon of dochter meeneemt om de boel te vertalen. Maar dat is niet gezond, zegt deze psychiater. Omdat het eigenlijk niet gezond is voor een kind. Om zich bezig te houden met de zorgen van volwassenen, met de zorgen van ouders gebeurt bijvoorbeeld dat kinderen hun moeder vertellen dat ze ongeneeslijk ziek is of vragen moeten vertalen over hun seksleven. En pretparken en musea kunnen niet wachten. Gisteren kondigde het kabinet aan dat evenementen binnenkort weer mogen voor bezoekers met een negatieve test en ook sommige dierentuinen en casino's mogen een paar dagen open. Ook bij Aviodroom in Lelystad staan ze te trappelen. Zo'n 1300 mensen kunnen voor dat luchtvaartmuseum een kaartje kopen. Het museum gaat gewoon volledig open met uitzondering uiteraard van de elementen die wij niet op anderhalf meter afstand uh, kunnen aanbieden. Uh, maar verder is alles gewoon open. Het weer. Het is vanmiddag wat vaker droog. Het wordt een graad of 7. Ook morgen is het zo goed als droog met soms wat zon... en ook iets warmer, maximaal 9 graden. ZFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A22 van Beverwijk naar Velsen... voor de afrit IJmuiden. De vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 the love for me Darling just dive right in and follow me We begonnen met Ed Sheeran en Perfect. We gaan door met Mr. Props. Nothing Really Matters. Well, she's okay and I'm alright well, She's awake I'm up all night and nothing really matters Matters. I see her face, and in my mind, I seize the day. Whenever she's nearby, it's like nothing really matters. No, nothing really matters. She completes me as she reads me. I see her oh, oh, oh, oh. When I'm lost and need a sign She leads the way And I'll be fine And nothing really matters Waarom zijn dieren met een groter brein niet slimmer dan wij. Een potnis heeft een brein van 9 kilo. En toch domineert de mens de planeet. Met slechts anderhalve kilo brein. Blijkbaar staan grotere hersenen niet gelijk aan een groter vernuft. Hoe groter een dier, hoe groter de hersenen doorgaand zijn. Legt Lars Schittica uit. Hij is hoogleraar gedragsecologie aan de Queen Mary University in Londen. Maar het gaat vooral om wat er in die hersenen zit. Hij vergelijkt het brein met een computer. Grotere hersenen kunnen een sterkere processor hebben, maar het kan ook zijn dat de harde schijf meer ruimte inneemt. Het ontwerp van de brein bepaalt waartoe wij in staat zijn. Hoeveel neuronen, zullen we hebben bijvoorbeeld, welke cellen zich waar bevinden en welke verbindingen ertussen de breingebieden worden gelegd. Zo kunnen wij met onze ingewikkelde frontaal kwap, wat and, geen ander dier kan, emoties uitdrukken met taal.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 in staat geschreven Je moest eens weten Zit alles wat tegen met jou? Ben ik nooit alleen? Vervolgens waren dit Miss Montreal met Door de Wind. Ja, van de beste zangers van Nederland. En dan nog een heel oudje: Shocking Blue met Never Marry a Railroad Man. Ik heb een verzoekplaat binnengekregen uit school en wel uh, Cynthia Nouders. En die wil graag het liedje horen, Als de liefde niet bestond. En dat is origineel een plaat van Toon Hermans. Maar die wordt deze keer gezongen door Wende. Speciaal voor Cynthia Nouders, Als de liefde niet bestond, van Wende. Als de liefde niet bestond...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 Verslaan. Als de liefde niet bestond, dan was de hele vrijerij bedorven, de wereld was gauw uitgestorven. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond. Thank you. De NS gaat vanaf april extra strandtreinen laten rijden naar Zandvoort. Dit geldt voor de weekenden en tijdens feest- en vakantiedagen als mooi weer wordt voorspeld. Komt u met de trein? Houdt u dan wel aan de geldende coronamaatregelen. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Biscaya is de titel van een hitsingel van de Duitse orkestleider en arrangeur James Last uit 1981. Het is tevens de titel van een album uit 1982 waarop het nummer staat. Biscaya is een instrumentaal nummer waarin de Bondarion een centrale rol speelt. Het instrument wordt in dit nummer gespeeld door Joe Ment... die al in de jaren 50 met James Last samenspeelde in de big band van de Noord-Deutsche Rundfunk. Later had hij zijn eigen big band die eind de jaren 70 werd opgeheven. In 1981 ging hij we weer samenwerken met James Last. Op het album Biscaya kreeg Ment met zijn instrument meteen de hoofdrol toegewezen. Bijna alle nummers op de plaat bestonden uit banderion of accordeonmelodieën. Biscayen werd meteen een groot succes in de grote delen van Europa en dat is onder andere in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Frankrijk, maar ook in Nederland en België. Het succes in Nederland werd geholpen door het feit dat de melodie gebruikt werd als promotiecampagne van de lokale uitzending op woensdag op Hilversum 1 van Veronica in de zomer van 1982. Bij particuliere toeristische verhuur verhuurt de hoofdbewoner zijn volledige woning of appartement aan toeristen. De laatste jaren neemt ook in Zand voor deze vorm van verhuur enorm toe. De gemeente vindt dit een positieve ontwikkeling als dit op een verantwoorde wijze en volgens de regels gebeurt. Een goede balans tussen woon- en leefklimaat en het verblijftoerisme zijn in ieders belang. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om efficiënter en effectiever te handhaven bij overtredingen van de regels. Als u een bed en breakfast heeft of u verhuurt uw huis aan toeristen, als u zelf op vakantie bent, dan geldt een meldingsplicht. U kunt u online melden bij Omgevingsdienst Eimond. U logt dan in met uw DigiD. Voor Mark en Bas, jij zat voorin Keek achterom, ik stuurde je briefjes En vroeg je waarom, je stuurde me terug Ik vind je lief, zit op een bollek En ik ben verliefd, tien jaar later Waren we samen, ik was een jongetje Jij al een dame, wist u dat zeker Jij bent de waarde, niemand waar ik nou zo lang Naar staren. soms is het erg, maar dit is Mijn werk, voor jou ben ik gewen en gest is het merk Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee Naar Rome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 Lijkt misschien wel goed omdat je weet wat ik me voel. Jij klinkt naast muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, eh, ey. Ik neem je me, ey, er ey. Ik neem je mee mij, ei, eh, ey. Ik neem je mee ey, er, er, ey. Ze denkt dat ik niet bezig ben. Gevoelens heb vooraan. Terwijl ik nu alleen maar denk: Aha, wat zei je zeer, wereld? Zeg maar wat je dan, wil dan. Staren stil van, stil van, stil Zeg maar wat je dan, wil dan, wil stil Ik neem je mee, neem je mee, op reis, neem je mee.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 Een nummer 1 hit komt uit 1971 en dat is van de jongensgroep Le Poppies. En het is No René jean Het nummer stond twee weken op nummer 1 in de top 40 en bleef 25 weken in de hitlijst. In de Daverende 30 stond het maar liefst 23 weken in de lijst genoteerd, waarvan één week op de eerste plaats. In de jaarlijst van deze hitlijst stond het bovenaan. Derhalve was het een hit van het jaar. Ook is het een jaarlijks terugkerende song in de eindejaarslijst van de top 2000. Tout, tout a continué, non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué. Hey, hey, hey. Hey, hey. Et pourtant, bien des gens ont chanté avec nous, et pourtant, bien des gens sont mis à genoux pour prier, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours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 de vuur. style even